Ron van kamer met het NOS Journaal. Frankrijk sluit niet uit dat het Leclerc-tanks gaat leveren aan Oekraïne. Dat zei de Franse president Macron op een persconferentie met de Duitse kanselier Scholz. De twee spraken elkaar vandaag in Parijs. Duitsland staat al weken onder druk om Leopard-tanks te sturen, maar blijft zich terughoudend opstellen. De Duitse regering is bang dat het conflict kan escaleren als het tanks stuurt. De verschillende opvattingen leiden tot spanningen tussen Frankrijk en Duitsland. Op de persconferentie benadrukten Scholz en Macron wel dat Oekraïne altijd op hun steun kan blijven rekenen.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 In Brussel zijn vanmiddag zo'n duizend mensen de staat opgegaan... om de vrijlating te eisen van de Belgische hulpverlener Olivier van de Kastelen. Amnesty International had deze week op zijn 42e verjaardag... opgeroepen om vandaag te komen demonstreren. Van de Kastelen zit al bijna een jaar in de gevangenis... in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hij wordt onder meer beschuldigd van spionage. Volgens de Belgische regering gaat het om verzonnen aanklachten. De rechter in Iran veroordeelde hem tot een celstraf van 40 jaar. Volt wil een wettelijk verbod op het stapelen van functies in de politiek. Voltleider Dassen zei op een partijcongres dat het niet langer mogelijk moet zijn om lid te zijn van de Tweede of Eerste Kamer en van Provinciale Staten en van de gemeenteraad. Mensen die dat doen, nemen volgens Dassen een loopje met de democratie. Partijcongres in Utrecht was de aftrap van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Het weer tot besluit. Vanavond droog en bewolkt. De temperatuur daalt vannacht tot, een, tot rond het vriespunt. Morgen is het overwegend bewolkt en dan wordt het maximaal 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Erfende Hart van de ANWB. Op de N9 ten Helder richting Alkmaar staat 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Bergen en Knopend Kooimeer. Aansluitend op de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen de Ring Alkmaar en Knopend Kooimeer 3 kilometer file.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 En uh, ja, nog niet zo lang geleden hadden we ook al een album van haar. En maar in nieuwjaar, Everyday Miracles, dat is uh, dus haar laatste album. Dan SB, dat komt uh, van Angie uh, Lemon, die promoot haar muziek. En van SB is haar nieuwe album, Bloodwind Wind totally. Uh, nou, dan gaan we lekker door met uh, allerlei andere artiesten die um, normaal uh, een paar weken in de uitzending zitten. En um, we gaan met, uh, eens even kijken of er nog uh, wat oudjes zijn, ja, wat zeg ik je van Mike Rowland met Silver Wings, het allereerste album wat ik uh, van hem had. En dan hebben we Larking met Ocean. Dat is dan sluiten we mee af. Mooi fluitwerk omgeven van, ja, net zoals dit. Die Maar ja, dan even wat, uh, wat steviger. Goed, een um, hoop nieuwe muziek dus in uh, dit programma. Mocht je het allemaal na willen kijken, of na willen lezen, of uh, nog eens een keer willen beluisteren, het kan allemaal. Via peacefulradio.inv. En Peaceful Radio heeft ook een internet radiostation. En daar gaat het 24 uur per dag achter elkaar door, zonder gesproken woord, zonder reclames. En het is helemaal gratis. Veel hartstikke plezier. Oh, Sing cuckoo Oh, Summer is a comedy and loud is sing cuckoo oh, Grow is red and blow is red and spring the wood adieu oh, Sing cuckoo Always pleateth after long love after callocoo Full exterus bukeh yeth and frode sing cuckoo Get through this week now, alone. This is Greyhawk, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at deepspacedisc.com.